Nou, te beginnen zul je externe systemen gaan koppelen aan het interne systeem. Dat kunnen systemen zijn die bedoeld zijn om betaling af te handelen, maar het zal vaak ook gaan om systemen die uh, een inhoudelijke koppeling maken uh, met je bestaande uh, website. Um, dat is één. Nou, uh, als volgende stap geldt natuurlijk eigenlijk dat alles wat in de vorige tekening staat over... De dynamiek van de webwereld, dat je dat nu ineens één op één gaat doorzetten naar je interne systeem. En dat heeft aan alle de kanten de consequenties. Laten we maar even doorlopen. Nou, om te beginnen zijn natuurlijk de releases. Dat betekent dat je uh, dat hoge release schema, uh, uh, die zeer gevulde release kalender die je bij een online omgeving hebt, dat je die nu in je interne systeem gaat krijgen. Daarnaast heb je uh, belasting die gaat verschillen. We hebben al gezien dat in de online wereld dat daar de belasting sterk kan verschillen. Je krijgt dus ineens piekbelastingen op je interne interne systeem. En uh, je gaat ook andere eisen stellen aan het systeem uh, op gebied van snelheid, op gebied van uh, beschikbaarheid. Dat wordt allemaal uh, totaal anders. Nou In heel veel opzichten is dit niet wat je wenst voor het interne systeem. En dat komt omdat je twee werelden aan het vermengen bent. De wereld van OBP... Uh, ...internet en de wereld van het interne systeem. Dat wil zeggen dus ook dat je nee, allerlei consequenties. Dat betekent dat je interne gebruikers ineens last kunnen krijgen... ...van de belasting die de externe gebruikers... Uh, um hebben op het, op het interne systeem. Uh, dat je releasekalender aangepast moest worden moet worden om het externe systeem, het internet uh, van dienst uh, te zijn. Um, wellicht dat ook dat uh, dit op securitygebied problemen levert. Nou, uh, voldoende reden om daar een aparte architectuur voor neer te zetten. Waar uh, OBP een aparte plaats uh, inneemt. En dan heb ik het, uh, dat zal typisch zijn ook, om een, we gaan om aparte servers en aparte software uh, componenten. Maar wat eigenlijk nog het allerbelangrijkste is, uh, dat je hier tegenaan kijkt uh, als een apart vakgebied. Iets wat een aparte aandacht heeft, een aparte status heeft, waar mensen met andere kennis en vaardigheden aan werken. Dit is duidelijk een ander vakgebied. En dat is denk ik een heel erg uh, centraal punt hierin. Het zijn... Twee verschillende werelden. De wereld van OBP en de wereld van de interne systemen draaien om deels dezelfde, maar groot deel ook verschillende dingen. Nou, dat zie je goed in deze tekening terug. Er is overlap in het waar deze werelden om draaien. Uh, nou, twee onderwerpen die daar heel erg in het oog springen. Security en systeemkwaliteit. Nou, het gaat om transacties. Het gaat om iets wat heel dicht tegen de, de, de directe belangen van de organisatie aanzitten. Dus dat dit op ICT-niveau um, secure is en van goede kwaliteit is, dat het, dat het de code van goede kwaliteit is, dat de, de beheerwerkzaamheden van goede kwaliteit zijn, um, dat geldt voor beide systemen. Maar voor een deel zijn het ook totaal verschillende werelden. Het interne systeem zal een veel lagere release-sequentie hebben, omdat je in een totaal andere wereld je zit, je hebt, je hebt met een andere dynamiek te maken. Het OBP-systeem is direct gekoppeld aan het internet, waar je om de concurrentie uh, bij te uh, kunnen benen een hogere release-frequentie moet hebben. Je hebt een ander verwachtingspatroon in de OBP-wereld. Dat moet 24 keer 7 zijn, terwijl kantoortijden voldoen is voor het eerst interne systeem. En bij het interne systeem ook al zien we een veel egalere belasting. Terwijl je in de OBP-wereld snel moet kunnen schakelen om piekbelastingen op uh, te kunnen vangen. Nou, het is duidelijk. Het zijn. Het uh, OBP is, uh, is, is, een, is, een, is een eigen vakgebied. En als je dat niet erkent. Als je dat niet uh, um, doorvoert in je organisatie. In de manier hoe je hiermee omgaat. Dan loop je gewoon een risico in je online succes. Dat betekent... Inhoudelijk gezien dat je technische en functionele risico's gaat lopen. Uh, als je de, de release kalender van de OBP-omgeving volledig laat gelijklopen met de release kalender van je mainframe en de kobelprogrammatuur die erop draait, dan heb je gewoon minder functionele slagkracht. Je gaat weinig nieuwe releases zien. Dat maakt gewoon uiteindelijk dat je een commercieel risico loopt. Hetzelfde geldt voor de, uh, voor de downtime die je eventueel hebt. Omdat je bijvoorbeeld s'nachts bepaalde functionaliteit niet beschikbaar kunt stellen. Of dat je hem niet snel genoeg hebt. Dat er performance problemen zijn. Uiteindelijk leidt dat allemaal tot een commercieel uh, risico. En dat je, je hebt gewoon minder online uh, succes op deze manier. Als je dat niet als een apart vakgebied erkent. Nou, belangrijk advies wat we ook hebben voor de ICT-afdeling um, is, uh, stel je een aantal vragen. En, um, om te beginnen is OBP een primair kennisgebied. Dat zal het toch vaak niet zijn. De meeste IT-afdelingen van grote bedrijven die zijn gericht op het ontwikkelen en het beheren van de interne systemen. En uh, OBP en internet is daarmee niet hun primaire kennisgebied. Als je toch het interne systeem gaat ontsluiten en het internetkanaal een cruciaal kanaal is, dan is het zeer interessant om te overwegen om het OBP-werk, dus ontwikkel en beheerwerk van de OBP-koppeling, uh, het koppervlak OBP, om dat uit te besteden. Omdat je zo uh, gewoon een betere kwaliteit kan krijgen, uh, kosten kan reduceren en een, een, een sterker fundament hebt. Uh, hebt onder je online succes. En dan kun je als IT-afdeling meer richten op het uh, kwalitatief goed uitvoeren van het ontwikkelwerk en beheerwerk van het, aan het interne systeem. Want uiteindelijk is de dat, dat OBP-laag in de architectuur is een hele belangrijke pijler van het online succes. Nou, dat was in het kort even de, uh, wat wij te vertellen over hebben over de hoofdlijnen van online business processing. Mocht u contact met ons op willen nemen, dan kan het. Ik ben te bereiken op erik.miraboo.nl en bereikbaar op, bij het hoofdkantoor van Mirabo in Amsterdam op 020-5950-5050. Ik vertel graag meer hierover en u kunt ook een van onze andere presentaties bekijken om de details te horen van dit onderwerp. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.